Het dorp werd in 1933 een bedevaartoord, nadat Mariette Becco had gezegd dat Maria acht keer aan haar was verschenen. Mariette was toen twaalf. De verschijningen werden later door het Vaticaan erkend. Banneu trekt jaarlijks honderdduizenden pelgrims. Maria zou Mariette een bron met een geneeskrachtige werking hebben aangewezen. Mariette Beko was getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze is negentig jaar geworden. Oranje speelt op het EK voetbal volgend jaar in een loodzware poel...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 Het weer, vanavond wisselend bewolkt en vannacht vrijwel overal regen. Morgen begint onstuimig met vooral in de ochtendsregen. In de middag trekt de neerslag weg, het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. abbv verkeersinformatie Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort zaten vanaf afrit Bunschoten een file van 2 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Kleinpolderplein en Delft staat de 5 kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht.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 Origineel cadeau? Geef een museumkaart. De sleutel tot 400 schatkamers, zoals musea, science centers, tuinen, onderduikadressen, kastelen. Ga naar museumkaart.nl slash cadeau. En bestel hem nu. Museumkaart. Blijf ontdekken. Nu in de boekhandel. Gebron Bakker winterboek. Het cadeau voor de koude winteravonden. En bestel je de museumkaart vandaag? Dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis...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 Good thinking. little Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is zes over negen, Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie BNN Today zet een punt achter de week. Jazeker, iedere vrijdagavond zetten we hier in BNN Today een punt achter de week. Vanavond hebben we het over minister Van Bijfseveld... die een oproep deed aan alle ouders in Nederland. Steek meer tijd in je kinderen. Dat is grappig, want net tijdens het nieuws ver, barstte hier al een verhitte discussie los. Er zaten Luc en ik er een beetje <lacht> beteuterd bij het kijken. Maar goed, er zijn genoeg mensen met kinderen hier aan tafel. En ja, en dat moet dus desnoods die tijd dan ten koste van je werk of van je vakantie. Tenminste, dat vindt de minister... Uh, en dan haar collega Melanie Schulz van Hagen... die maakte zich ietsje populairder. Die kwam met het nieuws dat we vanaf september... 130 kilometer per uur gaan rijden op heel veel wegen. Daarover praat ik uh, met mijn gasten van vanavond. Nogmaals, Barbara Barend en Carlo Bransen. Uh, Barbara, eventjes, wat was jouw nieuws van de week? Um, ja, mijn nieuws van de week... Uh... Is er voortdurende zo bij Ajax? Ja, deze <laughs> ja, week. Ik hoorde weken. daar een familie vanmiddag ook al over praten. Uh, ja, dat ja. zou wel vanmiddag ja. op de radio. Nee, maar de RVC die verzocht is naar huis te gaan. Dan vervolgens weer zeggen dat ze dat niet officieel verzocht is. Het niet doen. Onverantwoord, zei Reumer, geloof ik. Ja, vandaag. vandaag is er weer bijgekomen dat Marjan Olvers heeft gezegd: We hebben helemaal geen contract met Louis van Gaal. Het is een voornemen om. En zo gaat het maar door. Dat was mijn nieuws. Maar eigenlijk, dat zat ik net ineens te bedenken... het meest volslagen, idiote nieuws... was natuurlijk wel die Afghaanse vrouw die verkracht is... Ja. en alleen maar de gevangenis uit kan als ze met haar verkrachter trouwt. En dat is een ja. land wat wij steunen. Waar ja. ja, we daar... de politie aan het opleiden zijn, zo moet je het geloven ik Nou te... ja, dat steunen we toch? Mm. Ja, maar daar maar werd ja, je dat... een beetje verdrietig van, geloof ja, ik. Ja, dan kan ik het wel de hele tijd over Ajax en over voetbal... en over Garkov gaan hebben. Maar daar, dit is toch te treurig voor woorden. Uh... ja. ja. Idioot. Mijn landen. Ja. Kalibraals ja. hè? Poeh. Ik trek mijn biertje open. Ik weet je wat, wat we ik alleen jou, uh... met, die, met, dat, met, dat, met dat voetbalverhaal vind? Waar ja. is Van Gaal? Die zit in Zelf. China. Die zit in ja. Ja. Hoe kan, hoe, maar hoe, kan, kan dat maar het als het volgend jaar jullie ja. Op zijn kop staat en dat hij nog volgens mij nog geen seconde op tv is geweest. Dat vind ik zo knap. Ja, ja, het, ja, de, ja die harde, de ik denk dat die gewoon heel even. slim is. Wat, wat ik heel ja. erg vind, aan de laatste dan over dat over ding. Ze moeten woensdag tegen Real Madrid. Nou is het misschien een pot om de keizersbaard. Maar om dan een, op diezelfde dag het proces als uh, uh, Johan Cruijff het proces te gaan voeren. Om het contract van Louis van Gaal in te mogen zien. Op diezelfde dag. Dus dat er een proces, ja. ja, denk ik. Zijn je nou echt helemaal van de pot gerekt die mensen moeten voetballen tegen ja. Real Madrid. Ja, cool in hun leven. eigen stadion ook nog. Ja, Maar goed, ze hadden dit natuurlijk nooit zonder kruid moeten doen. Maar goed, dat is heel Maar jij, als sportjournalist, kan je er nog een beetje om lachen of vind je het allemaal diep triest? Nou ja, ik zal er niet om huilen, maar het is wel diep triest. Het gaat helemaal nergens meer over wat er gebeurt. En Het is echt een soort totale oorlog. Heb je er al genoeg van? Nee, ik heb er geen genoeg van. Natuurlijk niet. We gaan iedere dag komen. die gaat vanavond weer allerlei dingen roepen. Nee, ik krijg er niet genoeg van. Absoluut niet. Een stuk geweldig als de wereld op zijn kop staat. En jij kan als rapporteur aan de zijlijn. Ja, mooi. Ja. Goed, we gaan, uh, dan gaan we echt naar de sport. Waar draait het om? Andy, Houtkamp. Ja, de tweede helft is uh, al uh, negen minuten oud in uh, Almelo. En Heracles Almlo ging de rust in met de 2-0-voorsprong. staat nog steeds. Had ook nog een penalty moeten krijgen in de eerste helft. Allemaal van dat soort dingen. Met andere woorden, VVV Venlo krijgt alle hoeken van het kunstgrasveld te zien. Want Heracles Almlo is gewoon veel en veel sterker. En als ik even naar de stand kijk... want dat is toch altijd wel aardig. Als je dan naar dat kleine clubje... waar ik in de rust nog even met Jan Smit, de, de voorzitter, zat te praten... dan komen ze gewoon op de negende plaats terecht als ze vanavond winnen. En zitten ze in dat linker rijtje. En dat is toch wel leuk voor een, een club met zo'n klein budget dat geldt ook voor VVV Venlo, maar daar gaat het een stuk minder mee. Ook deze wedstrijd zullen ze niet winnen, deze uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, want nogmaals gezegd, VVV is veel veel zwakker dan het goedspelende Heracles uit Almelo dat dan ook verdient met 2-0 voor staat. BNM Today. Zet een punt. punt achter de week. En wat voor punt. Het is gezellig hier. En het is, uh, we hebben drankjes en we hebben, en we hebben hapjes en er wordt ook muziek bij. Dat hebben wij besloten. Dus uh, vandaag uh, als, opener van dit, van, als muzikale opener van dit tweede uur... Uh, een beentje uit Australië. De laatste jaren kan er uit Australië voornamelijk een soort hangmatpop. Uh, Geïmporteerd door backpackers die in Australië tegen de Jack Johnsons van deze wereld aanliepen. En de Pete Murrays van die muziek dat je... En je denkt, oh, god allermachtig. Maar inmiddels is er ook weer een beetje... Nou, dan hebben we Wolfmother nog. Dat was dan een soort retro op Led Zeppelin gestoelde ja. Harry Band... waar ik dan wel weer vrolijk van werd. Hele um, jonge jongens. Ja, hele jonge gasten. Uh, maar er is ook weer een, een, een nieuwe generatie jonge gasten de, de plas overgespoeld. En die noemen zich een beetje een pathetische band... namelijk de Hungry Kids of Hungary... Ook een leuke woordspeling. Er worden wat bandnamen verzonnen de laatste, de, de laatste jaren. De allerergste is wel... I love you, but I've chosen darkness. Dat zit echt waar. Ik bedenk het niet, maar ze het... Of kiss the, the anus of a black cat. Oh ja. ja, ze bestaan ja, het, maar die begrijp ik wel. Dus dan valt Hungry Kids of Hungary daar okay. nog wel mee. Vooral als je het hoort, want het is namelijk echt leuk... jong, fris van de lever gespeeld en heel Australisch. Zullen we maar gaan luisteren? Let You Down, The Hungry Kids of Hungary. Gerend in de top 15 van Lucky Kink, hoor ik net. Ja, zeker. Erg leuk. Een fijn bandje uit Brisbane, Australia. Hungry kids of Hungary and let you down. Luc, kom op. Ja, het eerste punt waar we het over gaan hebben... is natuurlijk dat cadeautje van de regering. Heerlijk, hè? van september volgend jaar mogen we op veel snelwegen in Nederland... lekker 130 rijden. Ja, dat kan. Wij uh, willen dat graag. En we zeggen, maar het moeten we wel doen binnen de normen voor milieu en voor verkeersveiligheid die we kennen. Dus we zijn dus even gaan rekenen. Waar kan het allemaal in Nederland? Nou, uiteindelijk zijn we een heel groot deel van het wegennet gekomen. kan binnen de milieugrenzen, binnen de verkeersveiligheidsgrenzen. Nou, geen enkel probleem. Dus je vraagt je af waarom dat niet eerder is ingevoerd. Maar er is uh, goed en ook slecht nieuws. Het goede is, nieuws is dat je eerder thuis bent. Uh, het slechte nieuws is dat je ook eerder dood bent. Als je harder gaat rijden, <laughs> heeft dat altijd een effect. Hè? Dus dan uh, krijg je steviger bol en dan kun je dus ook uh, ernstiger gewonden krijgen of zelfs doden. Het is een rekenmodel waarbij we denken nou drie tot zeven uh, meer doden. Ja, en dat is dus niet de bedoeling en daarom is er nu een plannetje. En we hebben dus ook een heel programma van verkeersveiligheid ertegen aangezet... Uh, om die doden te compenseren en meer dan te compenseren. Dus we willen eigenlijk de weg nog relatief veiliger gaan maken. Ja, je gaat dus straks sneller dood, maar wel veiliger dood. Nou, veel commentaar bij de milieufrusties en ook bij de oppositie... <lacht> en uh, bij de rijdende rechter. Ik denk, oh ja. als je die flankerende maatregelen neemt... namelijk die wegen veiliger maken zonder de snelheid te, te verhogen... dan wordt het nog veiliger. In, Want u, u, cal zal... u calculeert die extra ongelukken in... in de verbeteringen die u gaat aanbrengen aan het wegennet. Ja, Willemijn. Zet er eens een punt achter. <laughs> ja. Doen we maar eerst gaan we even naar het voetbal. In die houdt Er is gescoord Heracles tegen VVV. Uh, wat een uh, verrassing, hè? Het is 3-0 geworden. Heracles Almelo. Mooi schot van Marco Venovic. Die uh, de keeper van uh, VVV van Venlo, Wilco de Vocht... voor de derde keer kansloos laat in deze wedstrijd. Uh, drie doelpunten dus voor Heracles Almelo. Van Plet, van Kwanza. En nu dus eentje van Venovic. 3-0 met nog een half uur te gaan. Ja, die 130 km per uur die we straks mogen rijden, daar hebben we het dus over. Uh, Carlo, nou heb ik begrepen dat jij afgelopen week nog met uh, 255 reed over de Duitse <laughs> snelweg. Is dat, is dat dan een gemiddelde snelheid zo'n beetje? Nee, in, nee, nee, nee, nee. Nou, in Duitsland, uh, als het kan, het was zo'n... Ja, ik kwam terug, uh, waar kwam van, uit Essen kwam ik terug. Uh, da, ja, dan geef je me even de spoor. En welke maar van je, maar, welke moet, van je, je vijf auto's kunnen. was dat? Wat zeg je? Welke van je vijf auto's nee, was nee, dat? Nee, dat was met een hele, ja. hele, hele, hele dure Audi A8... Leen. Leen, Leen ja, dan gebruik je je eigen auto's die voor je <laughs> nee, dat, nee, dat zou weer niet mooi zijn. Nee, maar dat, dat, ja, weet je, waar het kan, mag je, mag je de mensen wel iets meer vrijheid geven. En dat is, zonder nou meteen te zeggen dat dit het belangrijkste nieuws op wereldniveau is, maar dat is met die 130 kilometer natuurlijk wel een beetje het verhaal. Ja, maar wat is, dan, wat is, wat is dat voor vrijheid dan? Nou, zal ik je vertellen waarom wordt er zo ongelooflijk veel bekeurd en geflitst op bijvoorbeeld... komt hij weer, hè, de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Dat is omdat daar een echt een, de mooiste snelweg van Europa ligt. De vijfbanen. Ja. En dan mag ja, je 100, Dat is ook, dat, dat ook idioot. Dat, dat gaat dat niet werken. Nee, maar door dat stuk weg is eigenlijk die hele discussie weer een beetje aangezwengeld. Want het gekke is, als je via de A1 van Amsterdam naar het Gooi rijdt... dan heb je een smal rotweggetje... Levensgevaarlijk, waar de huizen veel dichter op staan. Dan mag je 120. Dus het slaat gewoon nergens op. Maar en dat het heeft dan toch niet zoveel over... met de vrijheid van de automobilist te maken als wel met het uh, beter regelstellen van een. vanuit een overheid? Of? Hoe bedoel je Nou ja, je zegt het. Ge geeft de mensen wat meer vrijheid. Ja. En dan zeggen dat ze zelf zouden moeten mogen beslissen. Nou, maar dat je, lijkt als me toch je... niet de bedoeling? Nou, kijk, het mooiste is overigens dynamische snelheid. Hè, waarbij je de, de, de, de, de maximumsnelheid laat variëren. afhankelijk van aanbod. en of het donker is, en of het stil is, of druk is. Ja. Maar. Um, als je ze gaat lopen knechten op een stuk waar je echt probleemloos 20 of 30 kilometer vlotter kan, dan krijg je problemen. Ja, maar nou zegt, nou kwam uh, um, Schulz leuk met dit plannetje. Toen zagen we van de week Charlie Abtal van de VVD bij Paul Witteman, en die had de volgende redenering: die zei ja, voor je gevoel rij je nu vaak te langzaam, terwijl ja. het best veilig harder kan, hè, wat mm -hmm. jij nu zegt. Mm -hmm. Daarom gaan veel mensen te hard rijden. Maar als je dan straks 130 mag rijden, zegt hij, dan voelt het goed en dan heb je niet de neiging om te hard te gaan nee, rijden. Weet je dat weet je ook heilig dan, in geloof. Dan heb je de, als de je dan straks dan ga je op, 130 ja, raden. En dan ga je niet. niet ah, sorry, maar. dan ga je niet 140 rijden. Dat is de grote angst. En dat was ook van de rijdende rechter die in hetzelfde programma zat. Een fijn mens. Maar die zegt <lacht> ja, ja, neem als je 130 maat, dan ga je 150 rijden. Dat of, lijkt mij heel erg logisch. Wat ja, Wat ik, denk jij, Barbara? Ik denk het ook, maar ik vind het echt op dit moment zo'n non-discussie. Of we tien kilometer harder mogen rijden. Want die tien kilometer maakt dan toch ook niet meer uit. Ik vind het ook hoor. Ik, nou, op die ATV is het hond. Hey, ja, ik rij heel hard, vaak. He? Uh, ja, klopt. Rij ik s'avonds um, in het donker. En dan is er inderdaad die is geen hond meer op de weg. En dan wil je wel wat harder. Maar waar, als je zoveel ja, niks belangrijkers op dit moment hebben. Dan, ja, dat, uh, dat maar dat goed, is ze hard. heeft dit nou helemaal even nou, geroepen. En er, er barstte wel een discussie los van de nou weg. Ja, over dat aan alle kanten. Ja, ongelukken. Maar wat zijn dat dan weer voor een onderzoek? Want als dat echt waar is. Nou, dat is een ander punt, hè, wat inderdaad werd gezegd... van uh, afzien van milieu, maar natuurlijk ook veiligheid, En er was een onderzoek, de pers kwam daarmee. 4 tot 7. extra doden, toch? Ja, onderzoeken nog niet uitgekomen van Rijkswaterstaat... waar het blijkt dat uh, een, een risico op een ernstig ongeluk... op een 130 kilometer weg bijna een kwart hoger is... dan ja, op een vergelijkbare maar, maar, maar weg waar je maar, geen 130 sorry, mag. Sorry, maar dan gaan we ja, echt met dit, cijfertjes zoeken. Dit soort onderzoeken. Om te beginnen is tot nu toe op de stukken waar je nu al 130 mag... is geen ongeluk meer gebeurd. Laten we dat voorop stellen waar diverse bewegingen mee schermen, is van... ja, maar de snelheidsverschillen worden te groot. Hmm. Nee? Het is natuurlijk beroerd in Duitsland bijvoorbeeld... kom jij met 2,60 aanknallen... Ben jij? Komt er, <laughs> ik, kom jij. Er, gaat er een trabant, die gaat naar links met 80... Ja. en dan moet je stevig remmen. Dat is link. Dat is linkersoep en dan moet je waanzinnig Ja, dat krijg je natuurlijk hier ook meer. Nee, oh, kom op. De, de, een vrachtauto rijdt 90, 95. Kom jij met 130? Nou, dan, dan raak je niet in paniek, hoor. Echt niet. Nou, nee, nou. En daarbij is ook nog een keer zo, of je nou met 120... Uh, achter de vangel gaat liggen of met 130, dat maakt in doden niet zo heel veel uit hoor. Met 120 is dat ook. Gebeurt. Maar die paar minuutjes die je opschiet, toch ook niet. Nee. Maar het, was, nou ja, het dat is puur was... je een beetje je rechtvaardigheidsgevoel, weet je. Nou, ik denk dat daar dat, ja. dat het is. Ik denk dat dat het dat we dat we mensen weer uh, een ei hebben gegeven, zodat ze weer even hun mond over Echt. andere dingen kunnen nou, Ik houden, denk dat misschien. ik denk dat mensen minder uh, uh, populair gezet gaan lopen kloten op het moment dat je ze even nou net even iets meer laat doen. Maar je dan... denkt niet dat, dat dat over over na een half jaar is dat ook weer normaal geworden die 130. Ja, en dan wil je toch gewoon dat, nee, wil je 140 dat, rijden? Dan dat, nou heb je twee ik, ik, dingen. Ik merk nu altijd, ik rijd standaard 10 kilometer te hard. Ja. Mag rijken 110, 120, rijken ja, maar, 130. Ja, ja, nou ja goed. Maar de, de meeste mensen rijden nu al 130 uh, op, op de A2. Uh, alleen ze gaan af en toe enorm in de remmen. Omdat er dan weer een controle staat. Frankrijk, Frankrijk, Frankrijk heeft 130 en ik rijd daar nog wel eens. Maar ja. ik heb niet het idee dat mensen daar nou echt uh, allemaal aan het laagvliegen zijn. Want er, bij, wordt er wordt ook behoorlijk gehandhaafd namelijk. Ja, nou maar dat gaat hier dus ja. ook gebeuren. Ah. Van, joh, 130 prima, maar we gaan het wel controleren. Maar was dit niet het oplossing van het fileprobleem van Kruif? <laughs> ja, het is van het elke voordeel. Nee, het fileprobleem. Want als die voorste harder rijdt... Ja, dan is die achterste... Dan, nou, dan is het ja. Dus Ik bedoel, dan zijn ja. we terug, weer terug bij Aja. Ja. Het, is, het is een ja, idee het van Kruif. Nee, maar is, is het niet ook zo? Dat, we zijn zo'n klein landje. Je kan hem natuurlijk niet vergelijken met Duitsland. Dan staan we nee. straks staan we met 130 kilometer in de file. Ja, natuurlijk, Het is geen oplossing voor het fileprobleem. Nee, oh. daarvoor, daarvoor heb je weer, daarvoor heb je weer meer asfalt nodig. En ben je ook voor... als, je, als je Barbara die woont in, in, in, uh, uh, volgens mij in de regio Amsterdam. Ja, Ik werk daar. En ik, ik moet naar Utrecht. Jongens, als je ziet hoeveel sneller die a 10 leeg is 30% gedaald geloof ik, ja, ja. Dat is over heel ja. Nederland, maar als je kijkt naar Nee, nee, op dat stuk ook voornamelijk geloof ik. Op dat stuk, ja. nou ja, daar is het helemaal... Nou ja, het is een zegen voor Amsterdam. Die hebben een partij minder ellende te verduren aan luchtkwaliteit en dat soort ik dingen. Ik kan zeggen één klein dingetje over die luchtkwaliteit... want ik hoorde een uh, wetenschapper vertellen dat de, mevrouw Schultz van Hagen... wel een hele interessante rekenmethode heeft geh gehanteerd. Uitgaande van het feit dat de auto's de komende ja. twee jaar schoner gaan worden heeft ze nu al vooruitlopend op het feit dat die dus over twee jaar schoner gaan zijn... met die luchtkwaliteit rekening houden en daardoor nu 130 km per uur ja, En dat, dat is, het is politiek waarvan ik denk, maar, dat is nog eens knap. Plus dat het geredeneerd is, we hebben nu zulke schone lucht, dan mag er wel wat meer uitstoot komen. Ja. Hè? Excuse me, we, we kunnen gaan, het gewoon, dat gewoon is, steeds... Dat, dat is, kijk, een een hele natuurlijk, een auto met 130 gooit hij er meer rommel uit dan met 120 of met 110 of met 100. Dat is, dat is, dat is, dat is absoluut waar. Het is... Ja, een verzachtende ja. omstandigheid is wel dat die auto's jongens... echt met het jaar een partij schoner worden. Dat ja. wil je niet weten. Daar ja, mag e je, dan mag e je e niet nu al rekening mee houden. Even nog een, nee, dat een ander puntje. puntje. Ja. Carlo, wat, wat vind jij van, van minister van Schulten van Hagen? Nou ja, tot nu toe doet ze de dingen die een autojournalist wel kan waarderen. Maar ik, maar ik bedoel als mens, even niet als autojournalist. Ja, nou ja weet je, ik ken haar niet persoonlijk, maar eh, als, als, als, als, als ik langs rijd, hè, dan, dan, zou ik wel, dan zou ik mijn duim omhoog doen. Want Barbara, wat, wat, heb jij, wat is jouw gevoel bij, bij deze maatregelen? Het is natuurlijk een stokpaardje van de VVD, ze roepen dit al heel lang. Um, ja, nou, dit weet... is even punten scoren. In... Voor de VVD? Ja, natuurlijk, ja. in uh, moeilijke tijden. De T-dames die deze week punten hebben willen scoren. Van Bijsterveld, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja. Dat is wel het is een gewoon, beetje ja, dat... Wat mij bekruipt. Nou ja, wat ik natuurlijk, oké, okay, prima, dat is ook belangrijk. Maar volgens mij zijn er wel iets belangrijker dingen op dit moment. dan er, of uh, op sommige stukken 10, of <coughs> sommige stukken 30 kilometer harder. Maar daar zullen een heleboel uh, VVD-ers met de duim omhoog gaan als ze langs daar rijden. Ik zag een grote Nederlandse <laughs> ja. krant. Een grote Nederlandse krant kopte die ochtend. Eindelijk met drie vragen, met drie, drie van Wakker. Ja, die. Nou, die kranten, ja. ja, ja. ja. Er nee, maar nee, maar zijn toch het 6, 7 miljoen automobilisten. Er zijn toch misschien meer mensen dan die naar Ajax kijken. Die van mij haalt het niet ja, eens. Ja, of meer mensen die naar Heracles VVV kijken. Maar ja, toch gaan we naar nu toe. Ja, Nina, wat Knap. Ja, met 130 km per uur ging die bal erin, hoor. Het was uh, Plet die hem uh, erin ramde. Mooie aanval weer van Heracles Albelo. Met onder andere woorden, 70ste minuut 4-0. Heracles tegen VVV. BNN Today. Zet een Punt achter de week. Ik ken een Alberto Stegeman die hier vorige week zat... die nu heel blij is met die 4-0. Wat dacht je van Luc Ikking? Ja, Luc Ikking ik zat staat ook de te trillen van Ik sta hier van de hometown helemaal te... dan ga, ga ik er ook nog iets moois... want we, natuurlijk van de week goed Belgisch nieuws... met die Rupo die een mooie, volgens mijn, geweldige truc heeft uitgehaald... door de boel even onder, onder ja, druk te zetten dat in de en Vervolgens boom, was er een, opeens een regering. Wel zes partijen. Ik ben benieuwd hoe ze het in hemelsnaam gaan doen, maar goed. Um, uh, ik heb er ook iets Belgisch bij. me. dat is Deus. Deus, een band die al meer dan 25 jaar uh, um, aan de weg timmert. Een van de mooiste dingen die ik ooit op Pinkpop heb gezien... was hun uitvoering van Roses. Van het uh, uh, album In A Bar Under The Sea. Dat was fenomenaal. Uh, in spanning. En deze band uh, wordt ook alom en, en over de hele wereld gewaardeerd... door grote jongens, door grote bands. Die zeggen, ja, Deus, uh, be bekend bij U2. Ik noem maar even in de zijstraat. Die kennen Deus allemaal. En wij in Nederland hebben eigenlijk al een soort beetje... haat verhouding met die band. Want heel veel... Uh, uh, Nederlandse muziek, ja, het ingewikkeld. Moeilijke, ingewikkelde Belgische neuzelmuziek. Terwijl er ook een hele schare, bijzondere, uh, uh, bijna rabiate volgers van deze band zijn... die alles wat ze doen en alles wat Tom Barman, de charismatische voorman van deze band, doet, mooi vindt. Want hij maakt ook films bijvoorbeeld en hij is, houdt zich zeer met kunst bezig. Uh, uh, en heel lang, er is iets moois gebeurd van de week, want... Uh, ik werk ook voor 3FM, dat weet je, daar heb ik mm -hmm. een en Wij hebben daar een playlist, daar staan dus liedjes op. En dat wordt dan democratisch besloten welke platen daar opkomen en niet. En <lacht> Deus flikkert eigenlijk altijd van de wagen. Omdat mensen zeggen, hoor, dit is wel Belgische rotmuziek. Um, en er is iets heel moois gebeurd van de week. Want daadwerkelijk, ja. Ghost, de nieuwe single van Deus... is als tweede single van deze band die dus al 25 jaar bestaat... ooit op de playlist verschenen. En daar ben ik heel trots mee, daar ben ik echt blij mee. Volgend... dankzij jou ook. Nou, dankzij een aantal andere pleitbezorgers ook. Gelukkig, gelukkig voor deze breed gedragen, zoals het dan zo mooi heet. Volgende week vrijdagavond is er een groot evenement... in het Klokgebouw in Eindhoven. Dat heet de Piaz Nights, dat is een labelavond... van onder andere Deus. Piet Philly zal daar ook staan, uh, Crystal Fighters. Uh, Deus zal daar achter de prinsans geven. En ik kijk er nu al naar uit. Dit is Ghost van Deus. Myself with the usual gang, just a couple of girls and a couple of guys. Get up, get up stand, up, stand get up, get organized. Get up, get up. I couldn't help thinking I've seen it before. Check the union permit. Oh, but the worst part was I knew I'd see it again. It made my heart and I had a sip of the gin. Stuck in the middle. What's it all for? That I realized I wasn't living in a movie But a franchise Just a couple of changes But the same old thing The sequel was a flop But like the third one begins. Cause the rest is often worn It feels like being born The riding in the park Playing God King Sunshine Q and Storm And now we start killing them it all for? Mooi potje Belgische rock and roll. Deus, horde en ghost. Radio 1, het NOS-journaal. team met Joris Stowinitski. De Belgische staat heeft naar verwachting 5,5 miljard euro opgehaald... met de staatslening voor particulieren. Dat is een absoluut record. Vandaag sloten de inschrijving. De teller staat op ruim 5 miljard. En er komen waarschijnlijk nog enkele honderden miljoenen bij. Kopers krijgen een rente van 4%. Dankzij het succes van de zogenoemde staatsbonds is de rente op Belgische staatspapieren sterk gedaald. Het was een goede week voor de Europese beurzen. De weekwinst was de grootste sinds 2008. De AX-index sloot op 300 punten. Dat is ruim 25 punten meer dan een week geleden. De goede stemming had vandaag onder meer te maken met nieuws uit de VS. Daar is de werkloosheid onverwacht gedaald naar 8,6 procent. En in Eindhoven verhuizen Occupy-activisten hun tentenkamp. Ze moeten van de rechter weg van het Klausplein, omdat ze daar te veel overlast veroorzaken. De gemeente Eindhoven wil dat ze verhuizen naar een plek bij het Centraal Station. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ja, en die kant, nou, er zal wel weer gescoord zijn, vermoed ik zo. Daar heb ik ook zo'n flauw idee van, en die, ook oh, bijna de 6-0, bijna was de eerste set voorbij, want het is 5-0. Uh, Everton, was een prachtig doelpunt, een paasje van uh, invaller Armenteros op Everton. die meteen achter de keeper Wilco de vocht schoot. Echt een heel mooi doelpunt, de 5-0. En zo staat uh, Herik de Zalmlo met 5-0 voor. En dat is niet geflatteerd, want ze zijn gewoon veel, veel en, en veel en veel de sterker de dan VVV-Pendon. Iedere vrijdag een mooie preek. bnn zet een punt achter de week. Hey, luister naar BNN Today op Radio 1. Iedere vrijdagavond zit mijn vaste sidekick en mijn grote muziekman Erik Corton naast mij. Hallo. En de gast vanavond de Barbara Barand en autojournalist Carlo Bransen. Goedenavond nogmaals ja. beiden. Uh, Dag Carlo, die. Uh, een zware stem. Ja, maar daar komt ik net een toosje achter. Mevies. Ja, nee, dat mm. wou ik net zeggen. Je hebt dit net voor mij gesmeerd, wat ik heel lief vind. Ja, maar het oh, is niet zo heel handig als je het dan. Wat is het? Uh, ja, iets, iets, iets plak, met kaas. Logistiek. Uh, Logistiek. Uh, we zijn ook trouwens te zien, een, uh, uh, ook een, een toosje smerende Carlo Branso uh, via de webcam bnntoday.nl. En uh, Lucie is er voor het uh, tweede onderwerp van vanavond. Ja, voor dit punt gaan we naar mijn goede vriend Mark Rutte. Tot nu toe wel. Ja, uh, goedenavond. Zo, goedemiddag. Uh, Mark, luister even mee naar de minister van Onderwijs. De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is cruciaal. Goed onderwijs begint eigenlijk gewoon thuis. Ja, ferme taal van onze fusievriendin. En nu vroeg ik mij af, Mark, wat vind jij daar nou van als leraar zijnde? Um, um, uh, die uitspraken komen erop neer. En ik steun er daar zeer in dat er eigenlijk een driehoek is. Een driehoek van het kind de ouders uh, en de school. En dat het van belang is dat uh, de ouders en de school zich realiseren... het enorm belang dat ze allebei hebben in de ontwikkeling van het kind. En dat ook contact tussen ouders en school heel belangrijk is. Ja, maar zij zegt dus eigenlijk dat goede ouders... maar minder moeten gaan werken. Vervolgens ontstond er de indruk dat ze gezegd zou hebben... dat uh, goede ouders minder moeten ja, gaan werken. Dat, dat heeft ze niet gezegd. Oh. Uh, uh, werkende ouders zijn ook goede ouders. Uh, ja. vinden wij allemaal in het kabinet. Daar ging het ook niet om. Maar waar het wel om gaat is dat het van heel groot belang is dat ouders en school intensief met elkaar contact hebben uh, en het kind zo goed mogelijke uh, toekomst bieden. Contact en ook een contract, zegt van Bijesterveld. En als je ouder bent, dan kom je voorlopig niet van de af, want volgend jaar komt ze naar je toe. Tour uh, door het land uh, om <sus> dit thema echt op de agenda te zetten. Omdat ik erg geloof uh, in de kracht van betrokken ouders uh, op de school. Ja, niet zo leuk als een zeurende minister op de stoep maandagochtend. Je snapt dat de ouders er echt ontzettend veel zin in hebben. Daar voel ik helemaal niks voor. Ik heb al een contract met mijn werkgever en dat vind ik voldoende. En ik heb een een emotioneel contract met mijn kind. En dat is mm -hmm. wel erg genoeg natuurlijk. Oh <laughs> Goed, mijn zetten we alweer een punt achter. Ja, wij de voetbal, Luc. Jouw clubje. Ah, oh, kampioen! En de uitkomen. Ja hoor, Luc, de eerste set is binnen. 6-0. Een uh, 79ste minuut. Een mooie aanval weer van Heracles Almelo. Ik weet niet of VVV nog meedoet, maar ik zie alleen nog maar... Uh, Heracles uh, in balbezit. En uh, 6-0, het is niet te geloven. En ik denk ik dat de trainer van VVV het uh, heel moeilijk gaat krijgen... om. Uh, uh, zich staande te houden de komende weken. 6-0, en daar is het niet uh, bij gebleven hoor, tot nu toe. Want nu is uh, Everton weg, eventjes meenemen. Misschien wel 7-0, nee, net niet. 6-0, bij of iets, was de maker van de zesde. Ik vind het zielig, vind je niet, Barbara? Uh, nee, ik vind het niet zielig. Nee? ik zie Heracles voetballen, die spelen echt fantastisch. Ja. Nee, het is echt uh, alles één keer raken... En het is wel heel knap wat die club doet. Die gaat nooit over, even een beschoren of even iets voor Heracles. Die gaan nooit over de begroting. Ja. Die betalen niet heel veel en die weten ieder jaar weer de grote talenten daarheen te halen die niemand ziet. Ik uh, vind het ontzettend knap wat ze Dan doen. Dan heb je wel even bam 6-0 Dus van VVV die zijn niet meer te houden Die, die, zijn, die, zijn, die hebben een rot weekend toch of niet? Ja, dat is verschrikkelijk. Nee. maar VVV die uh, doen, gaan al dramatisch. Maar nee, het is zielig voor VVV, maar Herakles speelt gewoon fantastisch. Wel zielig, toch wel. Nou ja, okay. Toen een beetje denken aan de zaalhockeywedstrijd waar mijn zoon in speelde. Dan, dan verloor hij met 23 tegen. Oh, dat is toch jij aan de, te ging je tegen, aan de hij zijkant? Ik dacht bijna smeken van jongens, kappen nou, doe nou, stop nou even. De, jullie hebben al gewonnen. Ja, dat is heel maar dat is VVV ook. Nou ja, en dan doe jij dus aardig wat voor je kinderen, want jij staat daar wel, en dat wil minister van Bijstenveld ook. Jij staat daar bij het zaalvoetbalteam. Of was het zaalhockey? Hockey. Hockey. Hockey. Hockey, hockey, -hockey. Hockey, ja, zou ja. hockey, veldhockey, yes. ja. ik heb wat gestaan op die, uh, die clubs, ja. Als we het daar nou toch over hebben, die oproep van, van Marja Bijsteveld. Jullie, jullie ouders hier aan tafel, alle drie ouders... moeten meer tijd besteden aan je kinderen, meer betrokken zijn bij de school. Doe jij veel uh, voor, voor op school? Ja, en ze, ze zijn Pardon? nu uit de, een beetje uit de schoolperiode, moet je zeggen. Maar ik kan je melden dat... Nou, laat ik het, mijn, mijn, mijn kinderen hebben op Montessori school gezeten. En dan, dan is ouderparticipatie is is, is heel normaal. Dat is ongeveer in de genen van, van, van dat soort onderwijs ingebakken. Dus dan, dan ben je al luizenmoedig... Moeder bibliotheekvader, vader uh, lees, uh, huppelde. Jij was uh, jij was luizenvader. Vlooie nee, dat, dat liet ik over aan mijn toenmalige genoten, maar het... het, het, het... Ja, ja. Nee, ik zat wel in het bestuur van de school. Ah, ja. wel. Eén keer per jaar vergaderen. Nee, het, het, het was druk, want die school was bijna failliet. Dus, dus, maar goed, jouw vrouw dus, deed heel veel. begrijp ik. Nee, überhaupt. De ouders deden de, bij het Montessori-onderwijs heel erg veel, uh, zijn ze betrokken bij die, uh, bij die school. Ja. Maar Barbara, wat, wat vind jij van de oproep van de minister? Ouders kunnen best wel wat meer doen. En daar bijvoorbeeld, zoals hij zegt, nou ja, dan misschien maar een vakantietje minder en die vrije dagen opsparen en die besteden aan je kind... Ja, dat is volgens mij wel een extreem geval. Ik vind het niet zo heel erg gek dat zij benadrukt... dat, het, uh, dat een ouder wel degelijk een grote rol heeft. En, en, en dan krijg je dingen als uh, beroepskeuze, keuzes maken... Um, wat voor vakkenpakket je gaat kiezen, dat je daarbij betrokken bent. En het schijnt bijvoorbeeld ook dat heel veel kinderen niet worden voorgelezen. 50% van de kinderen wordt niet voorgelezen. Dan hebben we het volgens mij ook over thuis. Maar dat is ook heel belangrijk in hun taalontwikkeling en voor lees school. Voor, lees jij, je hebt een zoontje? Van? Ja, die is tien Peter. maanden en die lees ik zelfs al voor. Maar, dat is heel goed, zo vroeg mogelijk. Ja, dat hoor ik ja. van iedereen. Maar ik denk ook niet dat ze mij aanspreekt. En ik denk ook, nou ja, dat hoeft trouwens niet. Ze kan ook misschien hier ons aan tafel wel aanspreken. Want wij werken ook allemaal. Maar ze spreekt een groep aan die ze denk ik... door iets te roepen... Um, in, in, in NRC en trouw wordt het dan door opgepikt... Uh, dat ze een bepaalde groep niet bereikt... die ze volgens mij wil aanspreken. Dus aan de ene kant vind ik het niet zo erg. Wat ik wel heel opvallend vond... is dat heel veel vrouwen het enorm... Uh, daar gepikeerd over hebben. Nou, dacht, man, ze spreekt ja. ouders aan. Ja, maar het is ja. ook niet zo raar. Hè? Want er, er wordt... Aan de andere kant ook van vrouwen gevraagd dat ze gaan werken. Nee, weet ik wel. Snap je? Dus, dus de, je, wat je doet. Ja, is maar je, laat de kerels het dan lekker doen. Laat de nee, kerels vloeien. Ja, dat weet ik, maar worden. ik snap wel waarom die vrouwen, ja. ik snap wel waarom die vrouwen ja. daar boos over zijn. Omdat je, je, je spant aan de ene kant een paard en aan de andere kant een paard. Het is trekker geblazen. Ja, en wat Zijn dat de, die, die boos zijn? Zijn dat dan niet de vrouwen die gewoon. de kinderen uit de reens zich over flikkeren. songs en, nee, en Nee, ik, nou, denk, juist, ik denk juist dat, die, dat de mensen die dus al heel erg hun best doen. dat die daar die boos over zijn. Nou, zo was Federa Werkhoven, hoofdredacteur van Mama Magazine. De moeder van vier kinderen, die was uh, bij Paan Witteman, die zei het volgende. Vertel. Nou ja, ik bedoel, je, gaat, je kan gewoon niet van werkende ouders vragen... Of dat zij een dag minder moeten gaan werken om op school een beetje mee te gaan zitten helpen... met Sinterklaasbaardenplakken nogmaals, of wat dan ook voor klusjes er zijn. En ik vind gewoon dat als je uh, als minister vraagt aan ouders om minder te gaan werken... vind ik dat best wel een hele pedante vraag. Maar los daarvan vind ik gewoon dat gewoon scholen dat moeten oplossen en niet ouders. Heeft ze daar niet een punt? Leuk dat le je een school hebt, organiseer het lekker zelf als school. Nee, is ook zo. Maar ik, nogmaals, ik denk dus dat ze niet uh, Federa bedoelt in dit geval... maar anderen die niet betrokken zijn. Want Federa heeft zelf ook gezegd dat op momenten dat ze er moet zijn... is ze er ook. En natuurlijk moet je niet een dag minder gaan werken... Ik vind het een hele moeilijke. Want ik vind dat wij vrouwen in Nederland helemaal niet ambitieus zijn. En we werken al allemaal deeltijd. En dat vind ik super stom. En als we betere banen, manen, banen hebben dan onze mannen... gaan we toch als vrouwen minder werken. Wat volslagen absurd is. Aan de andere kant zie je ook wel... dat heel veel uh, uh, kinderen ook vaak aan hun lot worden overgelaten. Ik, bij mij, wij waren op crashbezoek. En daar zeiden ze... ja, daar worden soms kinderen in hun pyjama met nachtluiers omgebracht. Ja. En dan worden ze door de, uh, door de Vietnamese nanny weer opgehaald. Dan denk ik, ja, weet je, dat is lijkt me ook niet gezond voor een kind. Nee. Maar zoals die vedera zegt, die zegt... ja, ik werk fulltime. Als een andere moeder daar wel tijd voor heeft... laat die andere moeder nee. lekker voorlezen Jawel, moeder maar zijn. Maar Federer ook niet aansproken. We hebben het volgens mij over de mensen die geen idee hebben... wat hun kind uitvreedt. Ze hebben het ook over het schoolverzuim. Die geen idee hebben dat hun kind de helft van de tijd... of de hele tijd spijbelt. Dus. Ik, ik begrijp niet helemaal wat ze wil. Ik, oh, oh, wat is het nou, meer? Als ik een klein voorzetje mag doen. Ja, dat uh, denk jij, ja, hè? Ja. Mm. Ja, Afleidingsmann gebeurt. Nou ja, een Kijk, wat ze nu vraagt aan ouders, haalt ze aan de andere kant weg. Scholen krijgen ja. een bezuinigingsronde uh, uh, voor hun kiezen, waardoor heel veel dingen niet meer kunnen. En dan is dit een, een mooie lacune op. Is, dat, is het, is het, is het, is het, is het later alleen maar ja. een, een afleidingsmanoeuvre van al die bezuinigingen? Ik gedeeltelijk wel, maar toch ga ik hier. Ben ik dan, ja, ik had nooit gedacht dat ik een beetje nog cd zou staan... maar <laughs> ik vind het ook weer niet zo heel erg wat ze vraagt. Maar misschien heb ik makkelijk praten omdat ik het geen 9-to-5 baan. Nee, heb. Maar ik vind ik, het ook niet zo erg wat ze vraagt. Ik vind alleen wel de, de laat zeggen, de timing waarmee het, waar ja, waarmee het, het gebeurt. En ik vind dat, ze, dat zij zelf, kijk, als je nou heel duidelijk aan kunt geven. Over wie je het hebt, maar dat dat durft ze, maar dat ja, maar durft over ze niet. Maar wie heeft ze dan? Ik denk dat zij dat ze. Het zij, over dat sociaal ik denk dat ze het doet op de onderkant, want dat zij dat zijn ook uh, dat ze het doet op de onderkant en op die hele bovenlaag die inderdaad hun kind uit de Bentley schoppen uh, uh, uh, en ze dan zoek het maar uit. Nou, oh, dat, dat, dat ze dat over die twee heeft, want ik denk dat die hele grote middelgrote is die helemaal het gewoon, probleem niet. Precies moet je dat dan, zeg dat dan? niet gaan aanpakken. Ja. En nee, ja, als je dat nou, stort nou, je, je nou, dat ze niet zegt. Ik heb het over die mensen die niet eens hun kinderen met ontbijt naar boven. Ja, ga dan actie voor. Dat al die, dat die 50% die hun kinderen niet voorlezen, wat ik heel slecht vind, want dat leer je overal dat dat zo belangrijk is voor de kinderen. Ga daar wat aan doen. Maar trouwens, als ik daar dan nog wat op kan zeggen, in Amsterdam, ik geloof dat je in iedere normale gemeente in dat land, het land krijgt als kind geboren is een soort boek, een koffertje en dan kan je al dingen hebben, lid worden van de bibliotheek. Ja. Alleen in Amsterdam is dat nog niet ingevoerd. Dat moet ik nog krijgen. <lacht> ja, nee, ja nee, dat, maar, is, wel, dat dan, is wel waar. Ja. Ja. Ja. Overigens stuurde Van Bijzenveld zelf haar betaalde oppas naar school als leesmoeder, omdat ze ja. zelf ...geen tijd had, hè, omdat ze ja. burgemeester was. Die was heel betrokken bij school, zei ook. Ja, ja. Ja. Mijn ja. was heel betrokken bij Aan de stelte. andere kant kan je je afvragen... ...wil je Van Bijseveld als voorleesmoeder? Of als moeder? Ha, of u, maar in ja, ieder geval niet. op de koffie op school, hè. Maar, ja. Nee, maar het is wel zo. Ik ik heb dan dan, nou, ik, ja, nou, ik kan gewoon zeggen, ik heb ik heb er behoorlijk wat van van die school aangetrokken, maar je ziet wel altijd dezelfde ouders, ja. die zich helemaal de tandjes. Ja. Maar hoe, nou, nou, dat hoi, ho, was volgens mij toen ik op de lagere ja. school zat, was dat volgens mij ook, hoor. Mijn moeder liep ook altijd de, de te punnik en de breien op school. Hoe ouders erbij? Die dat die ouders die die Barbara net bespreekt, die die je toch die je toch nu niet brei. Hoe lukt dat wel? Wat van mijzelf zegt, dus er moet een soort contract komen. Met de school, en met de ouder, dat je niet, niet echt letterlijk op papier, maar vanuit, hè, dan moeten ja, maar... de banden worden aangehaald tussen de school en de Gaan ouder. Ga die mensen dat, dat dan op een bepaalde manier leren? Een contact werkt toch ook niet? Ik kan me ook niet voorstellen dat ouders het niet willen. Ik... Ouders willen ook heus althans, dat is misschien weer niet helemaal waar. Dus maar... moet de school meer moeite doen om die ouders uit te nodigen? Want dat wordt ook wel gezegd. Hè? Op de lagere school word je nog wel uitgenodigd. Maar de middelbare school, ja. school, wil zo'n school dus niet eigenlijk ouders op school. Er zijn een aantal momenten waar, waarbij je, waar je gewoon eigenlijk, vind ik, zoals, als ouder aanwezig zult moeten zijn. Dus bij je tien minuten gesprekken. Ja. bij de tussentijdse evaluatie van hoe het met je kind gaat. Ook dat daar kerstoor. komen en, ja, maar ook Ja, maar dat is dan nog. Weet je wel, ja. het, het, het, het, dingen die echt letterlijk over hoe het gaat met je kind op school... dat is toch wel het meest minimale waar je Dacht bij het kunt het zijn. En je merkt ook dat op sommige scholen gewoon 30 tot 40 procent van die ouders... ook op dat soort gelegenheden geen, niet thuisgeeft ja. of niet opkomt Omdat lagen. ze geen ja. tijd hebben of geen zin? Oh, dat, ik denk dat dat allebei is. Gewoon en dan niet tegelijkertijd, het maar het is of geen tijd... of ze denken dat nou, het zal wel... of ze weten niet eens dat het er is. Want dat is ook nog eens, de communicatie vanuit school naar ouders. Want Er wordt nu weer gevraagd iets van de verantwoordelijkheid van de ouders naar school. Er bestaat ook maar, een ander sommetje hoor. Het is niet naar aanleiding van een of ander onderzoek. We hebben schrikbarende resultaten. Dat flap, flap, flap, flap. En daarom moeten we dit. Het is, het is aanleiding dus, van nou, een be ja, ja, ja, bezuinigingsmaatregel. Nee, dus bezuinigen en dit zeggen. Dat is een beetje En dat gevoel, vind ik er ja. een beetje raar. En als nou uit onderzoeken blijkt dat... als we als ouders meer betrokken zijn... dan gaat het schoolverzuin. Ik las wel veel uh, commentaren van, van scholen... die zeggen, vooral middelbare scholen... die zeggen van ja, weet je... Het is, uh, die ouders zijn heel, uh, heel uh, veel eisend... Um, ja van de ouders? De, nee, de ouders zijn heel veel nee. van Het moet wel goed gaan met mijn kind op school. En als er dan een keer wat verkeerd gaat, dan komen ze woest naar school. Ja, nou ja. Dat, dat klopt ook hoor. Trouwens. Dat Mijn nee, god, ik heb dan in mijn korte, korte periode als bestuurslid inderdaad ouders gezien. Dat ja. ik denk van: Oh. Maar goed, hebt je hier ook op een hockeyclub, hè? Ja. Hij moet in de A1. Hè. En anders, ze, uh, ze staan er nooit maar maar als hij de A1 ja, niet houdt. Maar niet meer. wat kan je doen aan die ouders? Moet je maar Helemaal ja, niks als school... doodschoppen. <laughs> nee, maar ja, nee, dat gaat misschien wat ver. Maar, nee, maar dit, dit is beetje, ik zou me ja. kunnen voorstellen dat, dat, dat, dat, dat dit een signaal is aan ouders. Ik moet je zeggen dat toen wij die kinderen op die Montessori-school zetten. werd er ook meteen gezegd. Van, joh, Leuk, welkom, maar dit is wel de deal tussen jou en mij als ouder. Ja. Want zo dus werken we hier. Dus toch meer een soort ja. contractvormachtig ja. ja, ja, nou ja. iets. Ja, het heeft wel gewerkt. Maar ik je kan ook... Scholen, scholen, je scholen we kan ook verschillen heel erg van elkaar, hè? Ik bedoel, ook een Montessori-school. Ja. De ene Montessori-school is Montessori de andere Montessori-school. Nee, Montessori-school nee, school. Nee, nee, school school waar jij waarschijnlijk je kinderen naartoe bracht... en waar ik op zat, is wel een heel andere ja. school dan... Hier, ik bedoel... Mijn zoon heeft op een lagere Dalton-school ja, gezet. Wel... zit nu op een dalton middelbare school. Ik begin hoor. nu geloof ik in de gaten te krijgen wat dat Dalton-onderwijs inhoudt. Dat heb ik die hele lage ja. schoolperiode niet ontdekt, hoor. Je had het gewoon gedaan omdat het lekker dichtbij was, waarschijnlijk. Ja, het is om de hoek. <laughs> Snappen jullie overigens, want ik, ik ben de enige kinderloze hier aan tafel. Mm -hmm. Ik ben wel moeilijk, een al? beetje verbaasd over de opheffing. Jezus, man, laat iedereen uh, ja. even relaxed doen. Niet te geloven. Nou, ik had het thuis ik dit onderwerp, dat we het gingen bespreken. En mijn vrouw die schoot ook door het plafond. Maar bemoeit ze zich mee! Ja. Die, was, die had hetzelfde. Het is een beetje echt een taboe. De, hè, op, nou, die, die, die, die ging, nou, ook de betutteling. Ja. Ja. De betutteling, die vond het volslagen idioot. Het is een taak van de scholen. Laat ze de mond erover houden. Nou, militante, militante dame. Pittige wijf heb jij oh, thuis zit. Oh. Ja. En die is de wedstrijd afgelopen, zo'n beetje? Ja, zo'n beetje wel, helemaal namelijk. En uh, je weet, in Almelo is nooit veel te doen, maar vanavond wel hoor. Het is 7-0 geworden. <laughs> nog één doelpunt melden. Armen Teros in de 82e minuut scoorde ook nog uh, de zevende. Voor Herakles Almelo. Dat nog nooit met zulke cijfers heeft gewonnen. De grootste overwinning ooit was 6-1 vorig jaar op Vitesse. En arm, arm VVV uit Venlo. Dan moet je helemaal naar Almelo uit Venlo. En dan moet je nog terug ook met 7 doelpunten tegen. 7-0, de eindstand bij Herakles Almelo tegen VVV uit Venlo. Mooi. BNM Today. Zet een punt, punt. achter de week. Kort plaatje, kort plaatje dan nog. Van toen ik op de, op de, op de, op de lage school zat. Ik was uh, verliefd op Zorro en op Blondie. Ja, geloof het, dat kan. <laughs> blijkbaar Ik had van beide een poster boven mijn bed. Die van Blondie keek ik iets vaker naar vlak voordat ik ging slapen. Um, en de liefde voor Blondie is eigenlijk nooit meer weggegaan. nou heb ik haar voor het eerst ontmoet toen ze 62 was. Uh, <laughs> dat dus was 14 ik ben, jaar geleden. Ja, maar dan nog wilde die bekoelen. Want als ik nou, toch naar deze foto's ja, kijk, jongen. Ah, ik heb hier yeah. een Greatest Hits album in mijn handen. Als je toch naar die foto's kijken Ach, oh god, die, die jukbeenderen en dat mondje. En het, ja. Als man uh, gaat daar nog steeds het hart sneller van. Ja, oh, ja. ja? oké, okay, nou, ja. gelukkig. Um, maar buiten dat, buiten dat het een prachtig... Verschijning was. Het is een beetje een schilderij geworden. Maar is het muzikaal gezien. We doen, of althans nu bij de Wereldrijd Door, zit zo'n lijst waar ik dan Jimi Hendrix in en tot grote spijt van Willemijn Madonna uit heb geflikkerd. Maar Blondie staat ook niet meer in die lijst. En die lijst had er eigenlijk wel in mogen blijven. Want ze is eigenlijk wel de enige echte punkprinses samen met Patti Smith. Dus vandaag gewoon nog één keer even kijken of ze aan de telefoon wil komen. Kom. Hello? I'm in the fumbles, it's the Riet de Belplaats, hangen al de telefoon, blondie. Luc, die laatste paar puntjes. Ja, voor het eerste punt gaan we nog even naar Markie, Mark, Markie. Goedemiddag. Goedenavond. Goedemiddag. Hey Mark, of moet ik zeggen, Prime Minister Rutte. All right. Hello everybody. Uh, it is wonderful to welcome Prime Minister Rutte uh, and his delegation to the White House. Uh, part of the reason we wanted to make this meeting happen is because uh, we have... No stronger ally than uh, the Netherlands. Ja. Uh, they consistently punch above their weight. Ja, mooi gesproken. Hè? Amerika is onze allerbeste vriend. Thank you so much. It's, I'm glad to be here and to ja. meet you once again with you Barack Obama. With uh, you. And I hope <laughs> nou, very much to welcome you to the Netherlands. en een kweet opportunity. Ja, en wanneer die kweet onder gaat plaatsvinden, dat is natuurlijk nog niet bekend. Wat zei je? Beter dan zijn voorgangers in Engels? Ik vind Sprake dat op... hij beter Engels spreekt dan welke voorganger ah. dan ook. Ja, ja, uh, Ik uh, inclusief uh, <laughs> nee. ja. Nee, dat heb het inclusief Marten weet. Nee, dat wel was... goed. Dit ja, de... ja, heeft de Rutte toch wel goed gedaan? Nou, wat? Ja, vond je dat? Ja. ja. Nou, of hij wel? stond heel relaxed, maar dat Engels krijg ik toch nog een beetje... Ja, ze mag ook zeiken, willen kom Dus ze zal er staan, Engels, maar staan. Nou, sprak beter Engels, hè. <laughs> maar wat vond je overal, hij zat daar volstrekt relaxed? Nee, nou, hij zat er niet helemaal niet relaxed, want je zit, je zit daar niet relaxed. Maar voor zover mogelijk deed hij het goed. Ik hoorde inderdaad iemand zeggen dat die... the weight of the oval office... die al op je schouders drukt, die moet ja. echt dodelijk zijn. Ja, maar het is toch fantastisch? Ik ja. ben bloednerveus. Ik heb recent Boris Becker geïnterviewd. Toen heb ik ook drie uur lang... kon ik alleen maar rondjes rennen in die lobby. En, en naar het toilet en weer terug. En cola bestellen en weer terug. En dat werd <laughs> helemaal gek. Ja... Maar ja, als heeft, je dan Barack Obama gaat ontmoeten, dan zal hij toch uh, bloednerveus zijn. Ja, hij, heeft, hij heeft wel een cirkel van 12 uur opzetten voordat Wat knap was, was ja, wat, dat, dat hij maar aan het lachen maakte, dat vond ik heel leuk. Ja. Dat doet hij wel goed, Rutte. Even aan zijn haar zitten. we zitten <laughs> even naar de beelden te kijken. Zou ja, hij ook weer poffertjes gaan eten, net als, uh, wie was het, Clinton hè? destijds? Ja. ja. Poef, Delft. Poffertjes. Poffertjes. Leuk. <laughs> oh. Yes, volgende punt is het uh, bommetje van Henk Krol, die vindt dat de homobeweging zich maar eens moet gaan moderniseren. Krol die zegt, Den Haag is eigenlijk overwonnen, nu de maatschappij. nog kleine groep mensen die zich wil inzetten voor de homo-emancipatie, laat die groep zich nu bezighouden met de dingen die op dit moment het meest belangrijk zijn. En dat zijn inderdaad de zaken die in de maatschappij bevochten moeten worden en niet in Den Haag. Willemijn. Barbara, je hebt het helemaal oneens. Woest was je. Nou ja, uh, hij gaat aan een heel belangrijk ding voorbij en ik vind dat echt idioot. Ik ben getrouwd in Nederland met een vrouw. Ja. En wij krijgen een kind en mijn vrouw moet het kind adopteren. Ja. Kom op. Dit, moet toch, dit kan alleen maar in Den Haag geregeld worden. En het wordt niet geregeld. Toen destijds het homohuwelijk er doorheen kwam moest het kind erbuiten gehouden worden. Je, moet heel even, want je zegt het heel snel, daardoor horen mensen. Maar jouw vrouw of jouw vriendin, jouw vrouw moet dat kind adopteren. Heeft ons kind moeten adopteren. Drie maanden na de geboorte van onze dus zoon is de adoptie gaan, ja. uitgesproken. De rechtbank, dat is natuurlijk allemaal formaliteit, moet daarover oordelen of dat mag. Dat ja. heeft ons 2000 euro gekost. Volslagen belachelijk, en dat kan alleen maar in Den Haag... Gebeuren Kan dat veranderd worden? Dat gebeurt niet. Het vorige kabinet heeft wel geprobeerd dat veranderen. En wat er aan gaat komen, en dat zal dan in, in, in 2012 misschien een keer zijn... is dat bij anonieme donoren dat je dan dat wel automatisch kan regelen. Maar als je bijvoorbeeld met een bevriend iemand een, een kind neemt... en je spreekt af dat hij geen afstand doet... en het kind wordt geboren binnen een huwelijk, zoals binnen ieder ander huwelijk... Dan pas mag je misschien. Uh, dan is het wel dus een, een kind van beide ouders. Maar dat zal, als je met een bevriend iemand dat doet, gaat dat er waarschijnlijk ah. nooit komen. En op dit moment is dat er niet. Nou, ik vind het is gewoon een ben... taak voor de politiek, dus nog daar. Tuurlijk. Ja. Ja. Wil jij je daar niet voor opwerpen? Ik heb dat al heel vaak gezegd. En iedere keer als ik dat weer roep, dan zie ik allemaal mensen kijken hoe. Hè, dat kan toch niet? Daarom ja, vroeg hebt ik toch of je het nog even wil herhalen. Want soms gaat het zo dat je denkt, oh ja, adopteren. Nee, dus nee, in een homohuwelijk is een kind niet geregeld. Nee. Dus als homo echtpaar moet de partner die het kind niet gebaard heeft... in, in ons geval bij een vrouw, moet het adopteren. Nou, ik, vind dat, ik kan er echt niet bij. En ik vind het ook idioot dat we in dit land leven dat dat uh, niet geregeld is. Goed punt ja, nou, iets is heel anders? Yvonne Jaspers. Die had namelijk in een interview gezegd dat ze haar kinderen liever niet wilde laten opgroeien in Amsterdam. Want ze wilde de kindertjes nog een beetje naïef en kinds houden. Ze wilde eigenlijk geen Amsterdammetjes, zegt ze. Nou, heel Amsterdam in rep en roer. Want je mag natuurlijk niet over de wereld heen poepen. Best zegt dat je in de provincie niet al gevonden wordt. Maar waar het is om iets vervelend te zeggen over Amsterdam, dan kunnen die teren mogens met zieltjes helemaal niet tegen. En ook zieltjes uit die niet. En op Twitter raakte toet bekend Amsterdam helemaal in paniek en gingen los op Yvonneke. En dat terwijl Yvonne natuurlijk ook gewoon gelijk heeft. Amsterdam is ook een vervelend waar het eigenlijk altijd regent en de kroegen al om één uur dicht zijn. Hoe druk is je stad eigenlijk, als zelfs van Jaspers daar niet wil wonen. Amsterdam is eigenlijk het schuimde aarde en denkt dat uw de stad het allermooist en belangrijkste is. En als je erop groeit, dan doe je dat voor goog en Rat in het levende bewijzen 37 jaar. En klinkt zo! <tie> Lekker. Je moet je wel wat zeggen, Willemijn. Uh, ja, nee, ik, ik, ik, het, is, het is nog aardig goed met me gekomen, denk ik. Voor die. Wel hoor. vind ik ook wel. Lekker. Oh, geen God. spel tussen. Te ja, ja, Jij hebt gewonnen met 6-0. Dat is ook heel leuk. Precies, 7-0. Dat nee, ja. ja, was de 8-0. Ja. <laughs> ja, nee, God, ja, wat vinden jullie ervan, dames en heren aan tafel? Nee. Van Jaspers. Ik vind vooral ook uh, dat je een beetje aan de ouders moet denken. En ik wil voor mijn eigen plezier vooral in Amsterdam blijven wonen. En ik ben als een Amsterdamertje opgroeien. Ik sprak vroeger ontzettend plat. Ik sprak helemaal zo. En ik voetbalde altijd. <lacht> als je het nou, gelaat van mij van vroeger hoorde, sprak ik helemaal zo. Nou, jammer. ik vind het prima. Steeds, hè? Ja, jammer, hè? Over vier weken, want dan ben ik hier weer. Ja. Dan uh, stel ik voor nou, dat je het zo Ik uh, hoop dat Sep ook lekker uh, op de buurtclub, in de, uh, op het nee, is dan de buurtclub gaat voetballen ja. en dat hij lekker zo gaat komen. Ik heeft. dank dus. jullie allen hartelijk. Barbara, we hebben over vier weken. Weer met dat accent hier. Carlo Bransen, morgen te horen op Radio 1. Luc, dank, ik dank. Een goed weekend. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, Groningen NEC. Het is ademeneel om naar te kijken en maar te luisteren. De Graafschap Roda. En het doelpunt van de Graafschap. Ado is dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. En Ajax Excelsior. John Sneed Corner komt de kogel op de lap. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De boekhandelaren van Libris houden van boeken. Bij onze 31 lievelingsboeken krijg je daarom tot en met 14 december... een boekenbon van 5 euro cadeau. Dus kom langs of bestel op Libris.nl. Libris. Boeken van vlees en bloed. Beste Talies-reizigers, Deze winter geeft Philippe, lang, groene ogen... avonturier in hart en nieren u een warm onthaal in Brussel. Uiteraard met een glimlach en goede tips. Spreek met hem af. Brussel. Voor maar 25 euro. Onnex samen met Philippe en onze welkomers de leukste adresjes op alle talis bestemmingen Reserveer voor 18 december en boek Brussel vanaf 25 euro. Thalys, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalys.com. Nu bij Libris. Een cadeau bij onze 31 lievelingsboeken. Wat doen kinderen door de weeks? Die gaan naar school. Ze krijgen de kans aan hun toekomst te bouwen. Elke dag.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 Dit is Radio 1.